Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Steven Berghuis speelt komend seizoen bij Ajax. Hij speelt nu nog bij aartsrivaal Feyenoord en tekent in Amsterdam een contract voor vier seizoenen. Het levert Feyenoord tussen de 4 en 5,5 miljoen euro op. Berghuis staat erom bekend dat hij veel scoort. In de 199 wedstrijden die hij bij de Rotterdamers speelde, tikte hij er 87 in. En ook was hij goed voor 64 assists. De rechtszaak over de moord op Dirk Wiersum begint nu echt. De advocaat werd bijna twee jaar geleden bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in het proces rond crimineel Ridouan Taghi... De moord heeft veel veranderd, onder meer bij hoe veilig advocaten zich voelen, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Maar ook bijvoorbeeld aan de manier waarop dit soort processen, zoals het proces dat vandaag begint, wordt gevoerd. Eh, met officieren van justitie en rechters die niet meer mogen worden gefilmd en waarvan de namen niet eh, mogen worden genoemd. En je zult ook vandaag weer extreme beveiligingsmaatregelen zien. Er staan vandaag twee mannen terecht. Ze zeggen allebei dat ze niks met de moord op Dirk Wiersum te maken hebben. De zaak is extra beladen vanwege de aanslag op Peter R. de Vries. Hij was de vertrouwenspersoon van diezelfde kroongetuige. Of de aanslag op Peter R. er iets mee te maken heeft, weten we nog niet zeker. De Britse premier Johnson is boos over racistische berichtjes op sociale media... over zwarte spelers van het Engelse elftal die hun penalty misten in de EK-finale. Jord hoort en Tim de Wit. Ja, de woede op sociale media richtte zich inderdaad op uh, Sancho, Saka en Rashford. Uh, drie zwarte spelers, uh, alle drie misten ze hun penalty. Hele nare berichten kwamen er voorbij, vol met racistische uitlatingen vooral. En uh, de Engelse Voetbalbond heeft dat meteen vannacht heel hoog opgenomen. Direct een verklaring doen uitgaan, uh, waarin ze schrijven dat dit gedrag... ...niet getolereerd wordt, dat de politie ook direct is ingeschakeld... ...om mensen die dit soort berichten hebben gepost eh, op te sporen. En zo schrijven ze, ze hopen ook echt dat hier heel stevig tegen wordt opgetreden. Italië won de EK-finale gisteren na strafschoppen. Het weer, een mix van zon en wolken, vanmiddag steeds meer bewolking... ...en vooral in het zuiden wat onweersbuien. Het wordt de graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan vrijwel overal soepel doorrijden. Er zijn een paar uitzonderingen. Om te beginnen op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10... staat een file van 2 kilometer. Verkeer moet daar rekenen op een kwartier extra reistijd. Ook is het druk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottenpolderplein... staat een file van 5 kilometer door de wegwerkzaamheden. Verkeer moet daar rekenen op 20 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 I wish I knew Jesus like you do. Dit is Goedemorgen Zandvoort van uh, 10, zaterdag 10 juli. En je luistert weer de komende twee uur naar een uh, nieuw programma met zes onderwerpen. De techniek is in handen van Pim Groof. De muziek is uitgekozen door Koor en mijzelf, Jelmer Koper. En tegenover zit mijn medepresentator, Roy Dongen. Goedemorgen, Jelmer. Ook goedemorgen. En we danken Gert van Kuik voor de redactie die, die het volgende aantal onderwerpen uh, bij elkaar heeft uh, verzameld. Zometeen praten we eerst met uh, de heer Polman van AG Architecten over de bewonersbijeenkomst, over Bad Zandvoort bij het Watertorenplein. Dat project uh, gaan we even uitvoerig behandelen zometeen. Dan over de verhalenmiddag Pride uh, in Pluspunt. Uh, daar heb ik straks een gesprekje over met Roy Dongen. Dat is toevallig, want die zit ook in de studio. Uh, Hans Rijmers komt straks bij ons langs over het programma van jazzconcerten na de zomer. En in het tweede uur praten we met uh, Leontien Trijber over de boekpresentatie van het boek Haperend Brein. Uh, alles te maken natuurlijk met de zandstromen in Zandvoort. Dan hebben we ook nog Sander ten Bos over de vergunningen van de side-events tijdens het F1-event. En Ruud Sandbergen komt ons programma afsluiten over de rondleidingen in de duinen die ook weer langzaam uh, opgestart worden. Maar allereerst praten we met uh, de heer Polman van AG Architecten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat, uh, dat uh, afgelopen week natuurlijk een bewonersbijeenkomst uh, over uh, jullie project. Uh, kunt u daar een uh, korte samenvatting over geven van wat jullie die avond hebben behandeld? Um, ja, het was jammer dat dat niet live kon. Maar um, vanwege de covid-situatie en de vele aanmeldingen is dat inderdaad een uh, online stream uh, geworden. Uh, we hebben daarin uitgelegd zeg maar, uh, een beetje de voorgeschiedenis van het plan... Uh, ...en het proces, zoals het tot nu toe gelopen is... ...en wat er de komende tijd gaat uh, gebeuren. Um, ja, ik kan het wel heel kort samenvatten. Het is natuurlijk heel goed uh, na te zien, na te lezen... ...of na te horen op uh, www.badzandvoort.nl. Uh, uh, daar staat een uitgebreid verslag. Uh, wat we hebben aangegeven, van, nou ja, na een bepaalde voorgeschiedenis... ...is het gekomen tot een vaststellingsovereenkomst met de gemeente... En uh, op verzoek van de gemeenteraad is er een bepaalde woningdifferentiatie gekomen... met onder andere sociale woningbouw in het plan. Het zijn totaal uh, 50 uh, woningen, waarvan 18 uh, sociaal. Dat is dan in de huursector. En uh, daarnaast hou je dus uh, middelkoop en duurdere koop uh, over. Um, we zijn met drie architecten hebben aan het plan uh, gewerkt... Dat is ook onderdeel van die vaststellingsovereenkomst. Zodat alle betrokken partijen uit het voortrekenen... die hebben nu een rol. Ja. Ook de aannemer Vinkbouw is daarbij betrokken. En uh, het zijn zeg maar, nog steeds het concept van Bad Zandvoort. Vier appartementenvilla's op een uh, ja, gemeenschappelijk dek... waaronder geparkeerd wordt. Ja, ja, ja. En het uh, de, de, de, was dus een aardige opkomst, uh, zoals u vertelde al. Ja, online dan wat ik wel. Uh, uh, te horen heb gekregen is dat er een, een kleine 500 mensen zijn geregistreerd die dus uh, die stream hebben bijgewoond. Nou, dat is uh, best een aardige animo. Uh. Ja, wij hebben merken die... dat aan de online reacties. <coughs> er zijn uh, ja, ontzettend veel uh, aanmeldingen op de nieuwsbrief. Dus het plan leeft heel erg. Dat begrijpen we helemaal, dat het plan goed leeft. En er zijn er ook uh, concrete dingen uh, besproken en uh, naar buiten gekomen? Zo van, ja, wanneer er is de steen gelegd gaat worden. Uh, wanneer er eerste de ja. sleutel wordt opgeleverd. Um, ja, dus uh, het proces is geschetst. met een oplevering eind uh, 2023. Kijk. En dat betekent. Uh, we hebben nu het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Dus van, van de drie architectenbureaus. onder supervisie van uh, AG Architecten. is er een plan gemaakt. Dat is uh, laten zien. Dat plan is nu behandeld in, in welstand. Uh, we zijn uh, zover dat. Uh, Eind augustus kunnen we dan uh, de bouwaanvraag indienen. De aanvraag om zoals dat nu heet. Nou, dan krijg je dus de procedure voor de vergunning. En dan ergens uh, medio 2022 wordt er gebouwd. En dan in 2023 uh, wordt er opgeleverd. Nou, dat is toch fantastisch nieuws voor uh, veel mensen? Nou, zeker. ja. ja we zijn een heel eind ook omdat we binnen het bestemmingsplan blijven. Uh, ja, is de procedure zeg maar, te overzien. En uh, financieel, omdat we in een bouwteam zitten met een, uh, met een aannemer en een projectontwikkelaar, uh, zijn daar natuurlijk ook de risico's uh, ingedekt. En is er al heel veel gerekend aan het plan, ook qua kosten en, en qua techniek ja. en qua warmte-koude opslag. Uh, zodat we uh, niet heel veel open eindjes meer hebben als we straks dat plan indienen. Ja, ja en, uh, en de, de reacties van de aanwezige bewoners, uh, de, de, hoe klonken die? Nou, dat was dus jammer dat het een livestream was. Dus uh, het was alleen maar zenden. Okay. En na afloop van de presentatie is er een reactieformulier online gekomen. En uh, daarvan, nou, ik heb nog niet al mijn mails uh, gecheckt. Met een beetje overdrijven zou je kunnen zeggen dat de mailbox uh, ontploft is. En uh, daardoor komen dus met het reactieformulier hele enthousiaste reacties uh, binnen over uh, dat het een mooi plan is met die grandeur uitstraling Dat dat heel goed bij Zandvoort uh, past. Dat dat is wat Zandvoort nodig heeft. En dat mensen heel erg geïnteresseerd zijn uh, in woningen. En kunnen we dan ook stellen dat de, de samenwerking... Uh, helemaal uh, goed en uh, vlekkeloos verloopt? Uh, ja. Nou, de... Kijk, het is een, een complex bouwproces. Dus als je zegt vlekkeloos... Uh, dan, dan zeg ik van ja, zonder wrijving geen glans. En daarmee bedoel ik dat je natuurlijk uh, in de planuitwerking of het nou aspecten zijn met, die met brandweer te maken hebben... of met Rijnland, of, of met welstand, of, of met stedenbouw... of, of met, met, met fietsenbergingen. Er zijn heel veel dingen uh, waar je natuurlijk het plan moet aanscherpen... en beter moet maken. Dus, uh, maar het proces is heel goed. Dus, dus met uh, de collega's van de Biaas en van Springtij hebben we gewoon een goede samenwerking. Uh, we hebben allemaal keurig een afgebakend uh, gedeelte in het gebied. En wij kunnen dan de regie voeren... En dat, dat gaat uh, in goede harmonie. En er komt echt een heel mooi plan Ja, en uh, welke, welke stappen in het proces gaan er op korte termijn plaatsvinden? Nou, we hebben dus nu het verloopgrondwerp gepresenteerd. Uh, met het reactieformulier krijgen we natuurlijk opmerkingen binnen. Dan kijken we of we uh, die opmerkingen kunnen verwerken. <coughs> Zoals gezegd, met de gemeente hebben we natuurlijk ook met allerlei disciplines uh, overleg met, met, met verkeer. ...en uh, brandweer en welstand en stedenbouw. Dus die opmerkingen worden nu verwerkt in een definitief ontwerp. Uh, ook natuurlijk nog een laatste kostenrondje ja. maken we. En dan komt het plan uh, ja, in de aanvraagprocedure. Ja En, en, en de, wat houden die, uh, die opmerkingen van de bewoners? Uh, waar gaan die voornamelijk over en kunnen die ook echt invloed uitoefenen? Um, ik heb wat opmerkingen, uh, zeg maar praktische dingen... ...van, van zonwering en glas, zonwering... Dat soort zaken. Er wordt altijd vragen gesteld over parkeren. Nou, wat we dan doen is toetsen natuurlijk aan het bestemmingsplan. Wat mag volgens het bestemmingsplan? En dat klinkt misschien een beetje abstract. Maar zo'n bestemmingsplan heeft een hele lange procedure doorlopen. En dat is ook in de inspraak geweest. Dus daarmee is op een democratische wijze zijn zeg maar een aantal spelregels vastgesteld. Ook ten aanzien van een parkeernorm en een bouwhoogte en dat soort zaken. En, en uh, daarnaast, en dat is het bijzonder van dit project, is die vaststellingsovereenkomst. Dus uh, op een gegeven moment was er sprake van een, uh, een rechtszaak. Nou, die rechtszaak. die rechtszaak is opgeschort. Inmiddels mediation is er met alle betrokken partijen zijn er een aantal aanvullende afspraken gemaakt over de, de, de verdeling. Wat ik net al zei, qua sociale woningbouw met die woningdifferentiatie. Maar ook met welke partijen uh, en wie de regie voert. Nou, die, dus er komen opmerkingen binnen en die moeten we natuurlijk wel toetsen of dat uh, mogelijk is. Ja. Om die te verwerken binnen de spelregels die aan de voorkant zijn afgesproken. Ja, nou gelukkig hebben we de tijd van de rechtszaken achter ons liggen. en ja, uh, ja. Wellicht uh, uh, kunnen jullie met z'n drieën nog wel eens een, een ander project in standvoort uh, samen uitvoeren. Nou ja, er is natuurlijk een enorme vraag. Dat blijkt wel uit, uit dit project. En um, wat ook uit dit project blijkt, is dat ja, zo'n binnenstedelijke situatie in een dorp wat natuurlijk weinig plekken heeft om te bouwen, uh, is heel complex. Omdat je met ontzettend veel verschillende belangen te maken hebt. En um, wij zouden die uitdaging graag uh, nog een andere plek uh, aan de boulevard aangaan. Om daar zo. Zo. Ja, verder te gaan met uh, ja, het herstel van Zandvoort. Uh, en een beetje ook wat we daarnaast het gemeentehuis hebben gedaan op het uh, als je voorzichtig omgaat met die bestaande structuur we noemen dat dan met een uh, ja, technische term het repareren van stedelijk weefsel dan kan je natuurlijk stap voor stap uh, soms weer op je kaart zetten en dat zou heel fijn zijn dat zou zeker heel fijn zijn. En ja. uh, een andere vraag is... Uh, hoe verloopt de samenwerking met, uh, met de gemeente? Dat is natuurlijk een heel groot project... Uh, waar de ambtenaren nu voor het grootste deel in, in Haarlem zitten... waar sommige mensen heel hard over sputteren. Uh, ja. uh, ervaart u daar uh, voldoende expertise? Of uh, misschien zelfs meer expertise dan in het verleden... Uh, in een kleine gemeente als dat in het apparaat aanwezig was? Nou, Er is heel veel expertise, want het is natuurlijk een groter ambtelijk apparaat... met, met ook meer ervaring met grote projecten... Um, wat, wat voor ons altijd heel belangrijk is, is de continuïteit. Dus wij zijn, uh, daar moet ik even diep in mijn geheugen graven... maar op de nou 2014 of 2015 zijn we met de eerste schetsen begonnen. Dus, dus dat geeft aan dat het een, een hele lange looptijd heeft, zo'n traject. En um, wat voor ons altijd de grote zorg is... dat je in zo'n traject neem je uh, beslissingen uh, en dan moet je terechtkomen. Je moet naar een eindpunt komen, anders blijf je alle kanten opgaan. En wat je ziet uh, met zo'n ambtelijke samenwerking, dat er een grotere organisatie bij betrokken is, met dan en toe ook wisselingen in de wacht. Dus, dus onze grote zorg is altijd de continuïteit in de besluitvorming. Dus soms zit je met een uh, nieuwe mens aan tafel, een nieuwe bekundige aan tafel, en die hebben een eigen visie. Nou, is dat natuurlijk uh, eh, legitiem, daar zijn die mensen ook aangenomen, maar je moet natuurlijk wel altijd toetsen aan wat er uh, van tevoren is afgesproken. Want anders ja. ga je dus in zo'n langdurig proces uh, dingen wijzigen en, en naar drie stappen heb je je einddoel uit het oog verloren en dan kan je weer opnieuw beginnen. Het ja. duurt het nog langer. Heeft, heeft dat de laatste jaren voor, uh, voor vertraging gezorgd, dat, uh, dat jullie uh, opnieuw uh, met nieuwe mensen te maken kregen? Uh, Na nou, vertraging, kijk, die vaststellingsovereenkomst is in januari uh, 2020 ondertekend door alle partijen en, en door de gemeente. Uh, dus we zijn nu, zeg maar, uh, ruim een jaar verder en we hebben een hele grote slag gemaakt. Dus uh, het was al een heel lang voortraject, maar sinds die vaststellingsovereenkomst hebben we niet heel veel tijd meer verloren dan nodig. Ja, de meeste tijd is volgens mij verloren door de rechtszaken en de procedure daarvoor. En dat gaat nu volgens mij best wel in een uh, goed tempo, zoals u zelf zegt. Ja, zeker. Zeker. Ja, wij, daar zijn we heel blij mee. Ja, ja, ja. En uh, de, de, u haalde het net al even aan, de, de verkoop en de oplevering... Uh, dat, uh, dat zit er ook allemaal best wel snel aan te komen al. Uh, de ja, verkoop zeker. start zelfs al volgend jaar zomer. Uh, is er voor die tijd nog een... Uh, kunnen we dan nog een bijeenkomst verwachten voor informatie? Ja, dus, dus um, niet volgend jaar zomer start de verkoop... ...maar uh, dit najaar uh, komt er meer informatie. Kijk, in zo'n verkoopproces, uh, je kan pas verkopen als je bouwvergunning onherroepelijk is. Want anders weet je niet exact, 100% zeker, wat je kan verkopen. Dus we gaan nog niet meteen verkopen zonder dat uh, een vergunning er is. Maar als zometeen die bouwaanvraag is ingediend... Dan heb je al je eerste checks met uh, ruimtelijke ordening, stedenbouw, welstad. En als je daar goed licht van hebt, dan, dan weet je al met grote zekerheid uh, wat er gaat komen. En dan kan je alvast voorsorteren en dan kun je alvast inventariseren. En dan kunnen mensen natuurlijk uh, hun optie hun voorkeur uh, bekendmaken. Maar ah, nou, dat begint al uh, in dit najaar. Dus dan hebben we dit dan, najaar waarschijnlijk... In die tijd zal ook een bijeenkomst weer komen. Ah, kijk, dus in dit najaar komt er een nieuwe bijeenkomst. En komt u hier in het programma vertellen. En uh, zijn er dan, uh, dat is natuurlijk ook heel interessant... zijn er dan ook al meer informatie over de prijzen van de appartementen. De huurwoningen, de sociale huurwoningen kunnen we ons bij voorstellen. Maar alles wat daar buiten valt was natuurlijk heel erg spannend. Uh, nou ja, die middenkoop die is ook voor een deel gereguleerd... En um, wat er nu gebeurt is, er zijn twee makelaars uh, aangesteld door Bad Zandvoort, door de ontwikkelaar. En die zijn nu heel druk bezig, uh, zijn ook natuurlijk met verkooptekeningen bezig. En, en, en met opties uh, in sommige gevallen, voor bijvoorbeeld uh, een bad in plaats van een douche en uh, een aantal van dat soort zaken. En er zijn de makelaars die nu bezig zijn met het bepalen van de prijzen. Dus dat zal binnenkort ook wel bekend zijn. En welke makelaars zijn dat? Um, we hebben Libardo Hertog en zijn collega Esther die uh, zijn geselecteerd. Maar welke makelaarsfirma is dat? Of zijn dat twee zelfstandige? Het ja, zijn dus uh, twee um, uh, zelfstandige makelaars, uh, wat kleinere bureaus uit Haarlem. Ja, en dan is meteen de vraag, uh, waarom niet een Zandvoortse makelaar, Zandvoortse architecten? Nee. Um, ja, de, de ontwikkelaar die heeft uh, een aantal makelaars gevraagd om een pitch uh, te geven. Aha. En um, ik ben daar zelf niet betrokken bij geweest uh, bij dat proces. Maar wat ik te horen heb gekregen is dat uh, ja zo'n soort uh, nou ja, enthousiaste jonge honden, dat is uh, misschien wat overdreven... Maar dat was wel het beeld uh, wat ik kreeg, waarop geselecteerd is. Dus gewoon uh, uh, ja. Ja, uh, ambitieuze, enthousiaste mensen, een beetje kleinschalige bureaus. Oké, okay, nou bedankt voor deze toelichting bij, uh, bij het proces wat nu gaande is. En uh, ook nog veel succes met de, met de komende stappen natuurlijk. En uh, wie ja. weet spreken we elkaar weer de volgende keer in uh, dit programma. Nog een... Uh, Heel fijn weekend gewenst in ieder geval. En een fijne zomer. Oké, okay, insgelijks. Tot woord. Yo, dank u wel. Succes. succes. Zometeen uh, praten we nog met, in dit programma... met mijn uh, medepresentator Roy Dongen... over de verhalenmiddag bij The Pride. Maar we gaan eerst naar een stukje muziek. En uh, ja, wij draaien nog Michael Jackson... met A Place With No Name. We'll <laughs> Ja, dat moet. We zijn weer terug bij een Goedemorgen's Antwoord... en we gaan het even hebben over de verhalenmiddag... Uh, over de Pride, Pride at the Beach om precies te zijn. Ja, Roy, dat bestaat alweer enige tijd, Pride at the Beach. Uh, vijf jaar, uh, als ik het goed heb. En uh, daar ga je wat over vertellen bij Pluspunt. Ja, nou, het is eigenlijk mijn uh, uh, persoonlijke Pride. Dus het, uh, het gaat niet specifiek alleen maar over Pride at the Beach... Maar wel waarom ik met Pride bezig ben uh, wat de geschiedenis is uh, van Pride... Uh, die ik zelf voor een groot deel, ik ben niet angst genoeg om alles meegemaakt te hebben... maar wel voor een groot deel heb meegemaakt. Uh, en daar gaat eigenlijk die verhalenmiddag over. Het is heel toevallig dat het nu uh, zo vlak voor de Pride is. Uh, want het was al uh, twee keer eerder gepland, maar vanwege corona is het natuurlijk oh, een ja, keer ja, uitgesteld. Ja. Ja, dat, uh, de, je haalt al een beetje dat persoonlijke gedeelte aan. Uh, uh, de, begin je ook vanaf het begin dat je contact raakte met Pride? Kan je daar al een stukje over vertellen misschien? Ja, het gaat eigenlijk over mijn eerste uh, coming out. Omdat ik, uh, uh, ik ben wat ouder, dus ik ben groot geworden in een plaatsje waar uh, je helemaal niets had waar je aan kon refereren wat gay zijn betreft. Uh, dus dan is het uit de kast komen, is een heel ander proces. En dat is ook een van de redenen waarom ik met Pride bezig ben. En daarna ben ik uh, uh, met, uh, met, met de start van Pride in Amsterdam uh, ben ik betrokken geweest. Eigenlijk in de periode tot aan de, tot aan de Eurogames... Uh, uh, ben ik bij de organisatie van Amsterdam uh, betrokken geweest. Ja, ja. Oké, okay, uh, uh, want uh, je wilde dit dus al eerder organiseren... maar wat was volgens jou het belang om dit te doen? Om deze verhalen te vertellen? Want voor welk publiek doe je het eigenlijk? Laten we daar beginnen. Uh, nou... Ook dat is, uh, ik ben gevraagd door Pluspunt, omdat ze zeiden van goh, we willen eigenlijk uh, graag dat iemand hier iets komt, over komt vertellen. Over wat is Pride, waarom is Pride belangrijk? Uh, en toen ik daarvoor gevraagd ben, toen dacht ik, nou dat wil ik, wil ik graag doen. Uh, en ik ben heel benieuwd uh, naar het publiek uh, wat ik in Pluspunt krijg. Ik hoop op een uh, zo divers mogelijk uh, publiek. Uh, ik hoop dat het er ook met name wat, uh, wat ouderen zijn die uh, misschien op deze manier betrokken kunnen worden bij. Uh, bij Pride at the Beach, maar ook gewoon bij het, uh, het verspreiden van uh, ja. verdraagzaamheid. en. Uh, nou, waarom is dat bij die groep juist zo belangrijk? Ik denk omdat we voor heel veel ouderen die groot geworden zijn... in een tijd dat uh, Pride uh, en Zijn wie je bent niet vanzelfsprekend is... dat wel voorbij zien komen op de televisie... maar er vaak veel minder uh, direct mee hebben. Uh, dat is één reden. Een andere reden is dat uh, heel veel mensen ook in de, in de ouderen... Uh, categorie uh, zelf weer in de kast gaan... of in de kast uh, willen blijven. Omdat ze uh, ook weer een vorm van onverdraagzaamheid en onherkenbaarheid om zichzelf uh, heen vinden. Ja, ja. En uh, op, op welke manier merk je dat? Dat het, dat het bij die groep nog wat moeizamer gaat? Is dat denk je ook logisch? Of gaat het, kan het op een gegeven moment echt wel veranderen? Ja, alles kan veranderen. Uh, dus daarom moet je ook vooral dit soort dingen blijven doen. Als je, als je niets doet dan zal er ook niets veranderen. Dan gaan we uh, uh, als Nederland zelfs meneer Orban achterna van Hongarije. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat je continu mensen bewust maakt van wat er is... en wat er gebeurt ja. en wat het met mensen uh, kan doen. Ik ben ook ambassadeur geweest voor Rose 50+. Plus. Ik ben dat nog. Anja is de eerste ambassadeur hier in de, uit de Pride at the Beach. Uh, maar daar hebben we ook meegemaakt dat mensen een foto... een meneer een foto had en dat mensen zeiden... goh, is dat u, uw broer... Uh, ja, uw overleden broer... Ja, ja, ja, dat was zijn overleden vriend... maar dat durfde die man door de aanname van... ja, dat moet je broer wel zijn... want anders staat er geen foto van een man in de kamer van een man... Uh, ja. dat zo'n man dan niet meer durfde zeggen dat het zijn broer was. Bijvoorbeeld. Hey, hey, de, de, dat voorbeeld bijvoorbeeld raakt jou dat dan ook als je dat soort verhalen hoort? Ja, dat vind ik heel triest. Uh, sommige mensen weten dat ik mantelzorger ben geweest voor Ruud Kuik... ook een ambassadeur van Pride at the Beach... En toen ik Ruud leerde kennen, uh, was Ruud uh, in de zeventig. Uh, en volledig in de kast. Hij durfde niets te bekennen, want hij was doodsbang... dat de verzorger het niet goed zou vinden... of dat iemand hem dan niet meer zou willen wassen. Uh, en dat waren vaak uh, niet gerechtvaardigde angsten. Uh, maar wel iets, omdat iemand dat allemaal van vroeger heeft meegekregen. En als je ouder wordt, ga je vaker in het uh, vroeger leven... en komen dingen van vroeger sterker naar voren. Want dat kan ik helemaal niet zijn. Ja. Uiteindelijk is hij... Uh, eenzame man is uit die kast gekomen. Uh, kwam op de Pride Borrels. Uh, werd ambassadeur op de Pride. Uh, heeft dan de opening meegedaan. Uh, dus zie je iemand dan ook helemaal opleven op zo'n moment? Ja, die heeft ontzettend uh, is die, uh, is die, uh, opgeleefd. Dus dat was toen uh, Ruud uh, vijf jaar geleden. bij de eerste Pride de, de vlag plantte uh, op het strand. Uh, en op het podium kwam. Dat was een man die eigenlijk gewoon één keer in de maand naar buiten kwam... als hij ergens naartoe moest onder begeleiding en verder helemaal niets deed. Uh, en die is helemaal opgeleefd zichzelf geworden, uh, was trots, uh, betrokken. Ja, ja je, je noemt nu al twee voorbeelden die een uh, goede aanleiding zijn voor een goed gesprek. Is dat ook de invulling van die verhalenmiddag? Kunnen mensen ook in gesprek gaan met jou? Of is het vooral uh, de lekker luisteren en vertellen? Ja, nou ik kan heel goed en heel veel vertellen. Maar het zou leuk zijn natuurlijk als mensen ook zelf vragen stellen. Of misschien ervaringen delen. Uh, dat het niet minder een, een monoloog is. Uh, wat ik wel wil doen is de mensen een beetje meenemen op de persoonlijke reis die ik zelf heb meegemaakt met Pride. En die eindigt natuurlijk dan hier met, uh, met Pride at the Beach. Uh, dit jaar helaas weer in een wat afgeslankte vorm. Maar uh, yeah. die, die reis wil ik ze eigenlijk wel in meenemen. Omdat ik denk dat als je een verhaal vertelt vanuit jezelf. Uh, je kwetsbaar durft op te stellen en het laatst meelaat maken... wat je zelf hebt meegemaakt, dat het voor mensen veel meer leeft... dan wanneer je een abstract verhaal hoort van... Uh, ja. dit is het en zoveel procent van de mensen vindt dit... en zoveel procent van de mensen vindt dat. Dat helpt allemaal wel, maar ik geloof niet dat iemand daar, daar naar huis gaat... met het gevoel van, goh, is dat eigenlijk echt zo? Ja, de persoonlijke ervaring heeft altijd nog, uh, de, nog meer waarde... om iets uh, beter te kunnen begrijpen. Dat is denk ik ook... Uh... Waar je naartoe wil. Uh, nog even over die boodschap. Uh, ja, het verhaal van Pride. Ja, dat wordt dan je persoonlijke verhaal. Maar hoe belangrijk is het in het algemeen dat mensen daar meer over weten? Ja, in het is algemeen natuurlijk ook heel erg belangrijk. Zoals we. Uh en dan kom ik toch misschien wel op die cijfertjes af... maar we weten allemaal dat uh, onder LHBTI jongeren... Uh, de depressiviteit veel hoger is... het aantal zelfmoordpogingen veel hoger is... het aantal zelfdodingen zelfs hoger is. Uh, dus dat is al een reden om te zeggen... bij de jeugd uh, valt al heel veel te halen. Ja. Maar als je dan ook nog al die ouderen hebt... die uh, nog een beetje in de kast zitten... Uh, dan is het nog niet zover dat we uh, kunnen zeggen... Uh, pride is niet meer nodig. En dan één voorbeeld vind ik altijd... Als er geen parade is in Amsterdam... dan zijn er altijd mensen... en natuurlijk de pers die uh, een boot met leer... en een paar mensen met een string door hun billen... Uh, in beeld brengen en roepen van... Ah, dat is allemaal helemaal niet nodig. Vervolgens hebben we het Caribisch carnaval... Uh, in Rotterdam. Toevallig heb ik Arubaanse roots, dus daar kom ik ook nog wel eens. En dan lopen de dames ook met zeer schaarse kleding en hooguit een plakketje op hun tepels uh, te dansen. En dan wordt er helemaal niet geroepen van... Uh, goh, ja. dat is toch helemaal niet nodig. Ja. Dus... Die perceptie is, oh, als het dat is, dan is het gay. Dan is het dus niet goed. En als het iets anders is, dan mag het weer wel. Wat is daar volgens jou, even om bij die media te blijven... wat zou daar een betere rol voor zijn? Want ja, inderdaad, één foto vertelt natuurlijk niet alles. Nee, Hoe zouden de... ze dat beter kunnen oppakken? Misschien lokaal, maar ook nationaal. Nou, ik denk dat in het algemeen de media... Uh, wat meer naar de inhoud kan kijken... en niet alleen maar naar het festival. Uh, de, als ik denk nog steeds dat... Het groot deel van de mensen denken dat Pride in Amsterdam de Kennel Parade is. En dat is een onderdeel van de Pride, maar dat het hele festival negen dagen duurt... met een enorme bijeenkomst en demonstratie voor ja. LHBTI-rechten in de wereld... waar ambassadeurs komen praten, met een Pride-informatiemarkt in het Vondelpark... waar honderdduizenden bezoekers op afkomen. Uh, met roze in blauw, dat is de politie in de lhbti politieagenten dat heb je bij de brandweer, dat heb je bij de Defensie... Uh, bij scholen. Dat zijn allemaal bijeenkomsten die daar ook zijn. Uh, ja. En die sneeuw eigenlijk relatief onder in de, in de media-aandacht. Ja, de, de Pride is ook weer de laatste jaren meer aangewakkerd tot een protest. Want dat is steeds harder nodig, zien we ook in ons eigen land. Uh, om dan toch nog een beetje op lokaal niveau te blijven uh, Roy. Heb je dan ook nog dat je denkt, ja, dit, dit, dit zou echt mooi zijn als dit zou kunnen worden behaald het komende jaar bijvoorbeeld op het gebied van Pride of ja, de acceptatie? Uh. Ja, nou, we willen eigenlijk als uh, stichting L.B.T. aan Zee... dat is de Zandvoorts organisatie die de Pride organiseert... proberen om tot een goede en structurele samenwerking te komen... met de scholen in Zandvoort. Uh, en dat betekent de, de, de dagere scholen uh, en ook het Gertepacht College... dat we zeggen van, hé, hey, daar willen we een structureel programma... in Zandvoort uh, opzetten of aanbieden... Uh, om te zorgen dat jongeren uh, ten eerste weten wat het is... Uh, en respectvol met elkaar kunnen omgaan... en mensen de ruimte kunnen geven om zichzelf te zijn. Ja. Ik denk dat dat een hele, hele belangrijke is. En een ander belangrijk punt is... en uh, daar wordt overigens op dit moment ook hard aan gewerkt... dat bijvoorbeeld Land een roze loper uh, gaat krijgen. Dat is de certificering voor een Lhbti plus vriendelijke zorg. Ja, ja hoe, hoe zie jij, zeg maar, die, uh, we komen zo nog even terug... bij die schoolvoorlichting, maar hoe zie jij... Bijvoorbeeld het uithangen van de regenboogvlag of zo'n roze loper, zo'n certificaat, zeg maar. uh, is, dat niet, uh, is dat niet langer meer symbolisch? Of denk je ook dat het echt effect kan hebben als, als een organisatie zoiets... Uh, gestempeld krijgt, zeg maar. Ja, nou als, organisatie, als je de roze lopen wil krijgen... dat is een certificeringstraject waarbij je ook geouderd wordt. Dus dat betekent dat in jouw policy, in je aannamebeleid... in je inkoop, in je zorg... dat je personeel trainingen moet geven om niet te discrimineren. Dus, uh, het, is, het is meer dan een labeltje. Dat is meer dan een label, ja. Want, want, want van buitenaf lijkt het natuurlijk altijd misschien iets kleiner... dan dat het dus is uh, zoals nu blijkt. Uh, die, die schoolvoorlichting uh, voor, voor kinderen... zullen ook ouders zijn, ook in Zandvoort... die zeggen, ja, liever niet. Ik, ik, wil, ik wil niet dat daarover gesproken wordt uh, op school. Ja, dat, uh, dat, als ouders dat zouden zeggen... dat zou op zich is natuurlijk het al vreselijk... als dat uh, gebeurt. Uh, daar laten we ook eerlijk zijn. Er is er ook vanuit de overheid een plicht... om uh, burgers op te voeden... tot goede burgers van dit land... met daarin verdraagzaamheid en begrip voor elkaar... Uh, en ik, ik, ik geloof niet dat je op een uh, lagere school hoeft te praten over hoe seks uh, uh, plaatsvindt... maar je kan natuurlijk wel praten over het feit dat mensen van elkaar mogen houden... en dat ze niet gediscrimineerd mogen worden. Ja, ja, ja, ja oké. Okay. En uh, denk je dat, dat, uh, dat het, het komende jaar al stappen in kunnen worden gezet in zo'n uh, voorlichtingspakket? Uh, ik hoop het pakket? wel. Uh, onze bestuurslid Ronald uh, Heskens is uh, daar heel actief in... Die, heeft ook, uh, die zit ook in de pedagogie. Dus uh, ik geloof dat, dat hij uh, dat, dat zeker met uh, de ja. instelling van de grond kan trekken. En de gemeente Zandvoort uh, is nu, al nou, een lange tijd... dat is de vijfde Pride, maar sinds dit jaar... Uh, heeft een uh, ambtenaar aangesteld om te zorgen... dat we ook een LHBTI-beleid ja. in Zandvoort krijgen. Nou, ik denk uh, genoeg aanleiding ook voor een goed gesprek... tijdens de verhalenmiddag. Wanneer is die eigenlijk, Roy? Even voor de, voor, de, voor de notities. Nou, die is uh, maandag al om uh, uh, twee uur in de pluspunt. Nou, komt alle luisteren naar de verhalen, want die zijn belangrijk. Dat kunnen we wel zo vaststellen. En we hebben nog tussendoor even een uitstapje gemaakt over verschillende uh, de zaken die spelen bij de Pride. Zometeen spreken we met Hans Rijmers over het jazzprogramma na de zomer. Maar we gaan eerst naar een toepasselijk stukje muziek. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En jij beleeft het. Kom op, kom op. is het ritme van Zandvoort you love the hell out of me, and we arm You were man enough to come answer my mama's prayers You asked the question, I said yes, but I'm scared Cause I've never No, I've never worn white, no But I really We hoorden Never Worn White van uh, Katy Perry hierbij. Seth of Hems Antwoord, u luistert nog steeds naar uh, Goedemorgen, Zandwoord. En Roy zit tegenover me voor de co-presentatie. Of ja, ik ben ook co-presentator en samen het presentatieduo, om het zo maar even te noemen. Uh, we gaan het hebben met Hans Rijmers, die is inmiddels ook aangeschoven in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Hans. Goedemorgen. Uh, over het jazzprogramma, want dat mag ook weer binnenkort. Heel, uh, de, de, de, heeft u dat gemist het afgelopen jaar? Ja, en, en niet alleen ik, maar heel veel met mij die dat allemaal niet hebben kunnen beleven het afgelopen jaar. Het laatste concert is geweest september 2019. Het ja. was het concert met uh, Deborah Carter. En uiteindelijk toen uh, met veel uh, pijn en moeite twee concerten gedaan, twee keer vijftig met anderhalve meter, of de gezinnen die bij elkaar horen... aan één tafel, uh, kortom. Dat is een formidabele administratie geweest. Maar dat is gelukt. En, en, en, ja. uh, uh, dat was uiteindelijk het laatste concert. bleek achteraf. En het was ook nog een heel geslaagd concert. Dus... Buitengewoon. Ja. Buitengewoon. Ja. En het is al bijzonder dat de muzikanten bereid zijn... om uh, uh, tegen een iets hogere fee twee concerten te geven... wat er anders maar één is. Ja. He, nou, zorgen we wel keurig netjes voor een hapje eten tussendoor, hoor. We laten ze niet op een houtje bijten. Maar, maar toch, ik, ik bedoel... Maar daar blijkt wel uit hoe, hoe graag of, of iedereen wil spelen... van wil genieten, wil het zien. En, en ja, uh, liefhebbers uh, genoeg. En nu zijn jullie weer uh, druk bezig met de voorbereiding voor een nieuwe serie. Ja. Heb je nou ook gisteren bibberend uh, haverend ja? naar, uh, en haverend naar Mark Rutte en de Jong zitten kijken? Nou, behoorlijk. Ja. behoorlijk Ik moest met twee handen mijn knieën vasthouden. Ja, ik ook. Het, het was echt... Uh, uh, nou ja, wat er vanmorgen in de krant stond... het is geen, uh, het is geen draai in je oren. Het is een, uh, het is een volledige knock-out. Ja. En, en dit maakt het ook zo ingewikkeld. Wat, wat betekent dat voor jullie als organisatie, uh, dit nieuws? Met nou, die onzekerheden het, weer? Het, het, hetzelfde als voor iedereen. Afwachten uh, wanneer we iets kunnen doen... Uh, we hebben een prachtig programma gemaakt. Ja, maar uiteindelijk gaat de overheid bepalen... of we wel of niet kunnen uitvoeren. Ik, ik, durf het, ik durf het niet te zeggen. Ja, nou zijn jullie culturele evenementen... dus dan mag er net iets meer. Ja, maar ik vraag me nog maar af... of wij tegen die tijd, half september... iedereen toe mogen laten wanneer we QR uh, controleren. Uh, of een uh, testbewijs niet ouder dan 24 uur... En of iedereen dan gewoon naast elkaar kan gaan zitten. Ik, ik weet het niet. Ik hoop het. Maar ja. ik betwijfel het zeer. Ik kan me niet voorstellen dat 13 augustus de overheid zegt: van. Oké, okay, uh, laat alles maar weer los. We gaan, uh, we gaan het weer doen zoals voor. Uh, zoals gisteren was, zeg maar. Ja. Het lijkt me. Als het zo is, dan ben ik er ontzettend blij mee. Maar goed, we hebben nog even tijd. Hè? Uh, uh, iedereen moet toch. Via de site reserveren en betalen. Hè? Gewoon via Ideal of wat anders. Ja. Dat we weten hoeveel er komen. Nee, dat, dat, dat inzicht moet je wel hebben. Maar dat is 12 september. Wanneer er half augustus iets bekend wordt. dan Dat, dat is nog geen maand van tevoren. Dan, nee, maar dat, dat kan wel. Want dat hebben we normaal gesproken ook. We hebben het ene concert gehad. En dan het volgende concert is ja. een maand later. Dan doe je die site open dat ze kunnen reserveren. Dus dat is ook een maand. Dus in dit geval is dat ook een maand. Dus zo dramatisch is het niet. Maar, kijk, we beginnen met een big band. Oké. Okay. Dat is 18 man. Ja. Nou, uh, wanneer het een kwartet is van vier bijvoorbeeld, dan kun je nog overwegen uh, door uh, uh, bijvoorbeeld twee keer 50 te doen. Als blijkt dat dat dan vanaf half september weer een tussenstap wordt naar een volledige openheid. Ja. Ja, dan, dan 18 man twee concerten laten doen. Ja, dat is wel een dingetje. Dat ja. weet ik nog niet. Dat, dat moet ik ja. overleggen ja. Met, uh, met de muzikanten en, en hoe we dat in elkaar gaan steken. En probeer bij Big Band maar op je stoel te blijven zitten. En. Ik, nou ja, we, we, we, we, willen, we willen zo graag. Ja. Maar ja. we moeten de realiteit en de gezondheid natuurlijk niet uit het oog verliezen. Ja. Je kan van alles willen, maar je moet er toch niet aan denken. dat wat, Wanneer er wat gebeurt. Dat wij uh, uh, een berichtje krijgen dat een van onze trouwe, van onze trouwe bezoekers uh, aan de gevolgen van een concert zijn overleden. Ja, nou, ja. dat klinkt wel heel dramatisch. Zo ja, bedoel ja. ik het nou ook weer niet. Maar, maar we moeten, je moet er wel heel goed over nadenken. Want je, hoe je het doet en vooral hoe je het in elkaar steekt. Aan het programma zal het niet liggen. Ja. Van, van dit programma word je buitengewoon gezond. Ja, daar wilde ik net eigenlijk een beetje naartoe gaan naar de, naar de, naar de vrolijke kant. Want... Als het allemaal zo gaat zoals jullie het hebben bedacht. Ja. Wat kunnen we dan verwachten? Nou, met alle met van de positieve uitgaan. Ja, ja, ja. nou, we hebben, we hebben nog een paar concerten in te halen. Die, die we vorig jaar hadden gepland, maar die door konden gaan vanwege, vanwege COVID. Die we, die we, ja, dat moesten we cancelen. Dat kon niet anders. Nou, dus we beginnen de twaalfde met de West Coast Big Band. We hebben ook weer hetzelfde wat we vorig jaar hebben gedaan. We hebben, er weer, we hebben de thema's aangehangen. Hè? Dus celebrating een, een, een, een stijl of een muzikant hè? Die, die iedereen kent. Hè? Dus de, de, of iedereen, nou, zo prestigieus moet het niet zijn. Maar de liefhebbers, waar we het daar over hebben. Uh, de West Coast, uh, West Coast Big Band, celebrating uh, the musical Count Basie. Nou, dat nou, kennen we allemaal. Hè? Dat is allemaal niet, al, zo, ja. allemaal niet zo ingewikkeld. Hè? Zet langs de lijn aan en dan hoor je, beginnen we met Quincy Jones. Ook een big band, maar het is een beetje hetzelfde. Lekkere swingende muziek. Dan 10 uh, oktober... Uh, Edwin Rutte. Edwin Rutte is natuurlijk een fantastische jazzzanger. He, die is dus vroeger in het kwartet... heeft gespeeld met Rogier van Ottolo... En, en noem maar op. Dus die gaat de muziek doen van Rogier van Ottolo. Die zou vorig seizoen al komen... maar dat ging niet door. Dat is jammer. Dan hebben we 7 november... Uh, celebrating... de music van Dave Brubeck en Paul Desmond. Nou... Take five kennen we ook. Hè? Dus de, en, en nog een heleboel Bloor onder alle Turk. En er zijn fantastische nummers allemaal. Zou, zou vorig seizoen komen. Niet gelukt. Komt nu. Nou, en zo gaan we nog even door. Maar toch wel een beetje speciale aandacht voor 12 december. Dan hebben we. Uh, normaal gesproken hebben we dan het kerstconcert wat later, de 19e. Ja. Maar wij wilden heel erg graag Korbakker en V. Klaassen. En die twee die treden op door het hele land... in de grote zalen. het zijn stijf uitverkocht. Dan praat je over twee fantastische muzikanten. Dat is zo goed. Ja, het is al uniek dat die bereid zijn om te komen. Ja, dat zijn wel twee en, namen. Ja, maar dat komt ook een beetje... omdat Cor Bakker en Erik Timmermans... die ons veel te vroeg is ontvangen... Hè? Dat, dat, dat, ja, dat is verschrikkelijk... maar die hebben heel veel met elkaar gespeeld... en kennen elkaar goed... Dus ze willen ontzettend graag komen. Fantastisch. En daar zijn wij natuurlijk ja. ook blij mee dat, dat dat ja. komt. Ja. Hè? En, en, en dan vooral ook nog tegen een vier tegen wij, die wij op kunnen brengen. Ik bedoel, wij zijn geen grote staalconcertgebouw. Kaartjes hè? gaan niet oh, verhogen. Ja, nee, nee, we gaan niet verhogen. Nee, nee, nee, nee, het blijft. Het is, al, uh, het is al 15 jaar, 15 euro en dat, uh, dat is het nog steeds. Nou, nou, fantastisch ja. toch? Prima. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en dan hebben we in uh, januari uh, uh, Rebecca Lobri. En dat is dan Brazilian jazz. Eh? Dus de, de, Astrid Gilberto en, en uh, dat soort dingen. Dan hebben we, en dat is dan ook wel geweldig. de muziek van uh, Johnny Meijer. Die is ook een fantastische jazzmuzikant. En, en, daar, uh, en die, dat wordt dan vertolkt door uh, André Vrolijk. Uh, uh, die zijn, ook, André Vrolik is overigens eerder in de krocht geweest. Eerdere seizoenen, hè, dus ja. dit ook gedaan. Dan hebben we, even kijken. Uh, maart uh, moeten we nog bepalen, weten we nog niet. In april, Michel Varenkamp. Uh, Louis Armstrong gaat hij doen. En dat kan niet erg goed. En dan in mei, de afsluiter, uh, Preacher Man. En dat is dan Celebrating. Sax, saxofoon en Hammond. En dat is Rob Mostert uh, met uh, Chris Strick en Efraim Trugilio En die zijn... Efraim Trugilio is eerder geweest. Ook, maar die, die hebben fantastische muziek gemaakt. Maar tegen die tijd gaan we dat nog wel een keer vertellen. En dan moet iedereen maar eventjes via YouTube... Ja? even allemaal de filmpjes opzoeken. En dan weten ze precies wat voor muziek of het is. En of het je wel of niet aanspreekt. Maar dit zijn, voor degene die zich niet uh, bezighoudt met jazz, zijn het misschien allemaal rare namen. Maar voor degene die dat leuk vindt, die zit rechtop in zijn stoel. Ja, dat is wel een goede suggestie natuurlijk. Om tegen mensen te zeggen: uh, Kijk eens naar het programma. Ja, zeker. En kijk eens naar Tuurlijk. YouTube of je ja, deze muziek. Uh, ja, maar leuk of het je aanspreekt. Ja. Ik, ik bedoel, dat is dan, dan godzijdank, hebben we nog een beetje voordeel van die digitale techniek. Hè? <laughs> nou ja, uh, uh, uh, zo is het ook. Ik bedoel, voor de rest uh, staat de krant open. Uh, ellende. Maar uh, dit, is, dit is prima. Ja. He, ik bedoel, je kan, je kan, uh, één beeld zegt meer dan duizend woorden. Dus zoek het op, dan weet je wat je kan verwachten. Hè? Welke stijl en hoe het eruit ziet. Dan zoveel leuker wordt die middag dat je komt. Duizend woorden zeggen ook wel wat, hoor. daarom is er ook radio. Uh. Ja, nee, dat, nee, dat, nee dat, begrijp ik, dat begrijp ik. Maar alleen woorden zonder muziek ertussen. Ja, dan, nee, dan, dan ben moet, je er ook wel een keer klaar mee. dat denk ik ook, ja. absoluut. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, uh, uh, alles... Alles afhankelijk van hoe dat, hoe dat gaat met. Uh, met, en, uh, uh, met Covid, uh, ja. vriendje. Dan hangen jullie er ook weer een thema aan voor de komende bijvoorbeeld al? Bij welke ja, ja de, de, uh, uh, de muziek van uh, Candace. Uh, tij, tijdens het, uh, ja. het eerste concert op uh, 12 september. En is het zo dat als die uh, concerten plaatsvinden... Jullie, heb je jullie twee scenario's? Gewoon, oké, okay, we gaan ervan uit dat je weer ja. bij elkaar mag zitten. Ja. Of we gaan ervan uit dat mensen op anderhalve meter... Uh, ja, kan, er... kan het zo en zo door eigenlijk? Gaat het zo en zo door? Nou, dat... dat ja. ja, met de Big band, dus dat, als... dat is Ja, dat is afhankelijk van of die muzikanten bereid zijn... om twee concerten te doen. Dus dan heb je er bijvoorbeeld eentje van uh, drie uur uh, uh, of van half drie tot, uh, tot vier uur, hè, bijvoorbeeld. En dan daarna uh, nog één, ja, bijvoorbeeld een anderhalf uur later... Hè, dat we even tijd hebben om, om allemaal weer op adem te komen. En dan de tweede sessie van, uh, van een uur, anderhalf uur. Ja, het is behelpen. Zoals je zelf al zei, het eerste concert is een big band... met 18 man op het podium. Ja. Dat is even wat anders dan, ja. uh, dan ja. een, een kwartetje... wat uh, een, een paar ja. moet nemen en nog een keer moet spelen. Ja, ja. Dat, is, dat is wat, wat, wat, wat handelbaarder. Ik, ja. ik weet dat zij ontzettend graag komen, hoor. Dat, want ze willen dolgraag spelen. He? Zitten natuurlijk ook in die lockdown. Kon ook geen ja. kant op. Ja, de, de, allemaal liefhebbers. willen allemaal graag uh, toeteren en spelen en noem maar op. Ja. En wij willen er graag naar luisteren. Zeker weten. Ja. Vanaf, vanaf wanneer zullen de kaarten verkocht worden voor, dit, voor het eerste concert? Nou, wanneer we weten uh, wat dat gaat worden. Want we hebben een scenario voor uh, 2 keer 50 En we hebben een scenario wanneer we in één keer het hele concert uh, kunnen doen. En met 2 keer 50 ja, daar ben je gebonden aan het aantal mensen wat reserveert. En dan moet je op een gegeven moment zeggen van, nou, nu, nu uh, blokkeren we... Uh, de betalingen, dus ook de reserveringen... omdat die 50 vol zijn. Ja. Ja. Maar, maar het vervelende is... wanneer we nu zeggen... we gaan er in ons optimisme vanuit... dat het 120 man is wat erin kan. Hè? Want normaal gesproken kan dat. Hè? Wanneer je het in een, in een theateropstelling zet. Want dat, die big band gaat op het podium spelen. Het ja. is ook de enige keer... dat er op het podium wordt gespeeld. Hè? Dus met, met, uh, met die big band. En dan kun je twee keer 50 man kwijt. Hè? Op die anderhalve meter. Maar... Ik kan niet zeggen, van we hebben 120 man, die hebben gereserveerd. Nou blijkt achteraf dat het twee keer 50 wordt. Dan is het onmogelijk om dan tegen, tegen 20 man te zeggen, jullie mogen niet komen. Ja, ja. En tegen die andere 100 te zeggen, van ja maar jullie, die 50 moeten 'smiddags komen. En die 50 moeten aan het begin van de avond komen. Dat kan ja, niet. Dan moet je ja. het hele concept cancelen. Anders kom je in een, zaar, een soort discriminerende toestand. Ja, jij ja. mag wel en jij mag niet. Ja, dat gaat niet lukken. Dus je moet dat voor die tijd moet je bepalen... ga ik linksom of ga ik rechtsom? Dus, en dus, dat dus, is, op dit moment is dat verrekte onhandig. Ik durf het hoe graag of ik ook wil. Ik, ik, ik wou dat we 500 man... Als we 500 man kwijt kunnen, ik denk dat we 500 man hebben. Ja, maar ja. ja, het is... Het is het is ontzettend moeilijk. Ik ja. hoop dat het allemaal lukt, linksom of rechtsom. Maar dat moet nog wel een beetje... Ja, een beetje een rare beeldspraak... maar er moet nog wel een beetje water door de zee. Ja, Daar zien we nog uh, veel onzekerheid. En we hopen natuurlijk ook op het beste. Wij samen, uh, Roy, denk ik. Uh, als uh, mensen alvast willen nalezen... en meer informatie over op de hoogte willen gehouden worden... waar kunnen ze dan terecht? Nou, uh, het, het komt over een poosje wel, uh, wel op de site. Ja. Dat wel. Uh, maar we, uh, uh, uh, ik, ik twijfel daar ook een beetje aan omdat je niet precies weet wat je erin moet zetten dan, dan, je kan er wel een programma in zetten maar dan heeft iedereen zoiets van ja nee prima, uh, als het nou doorgaat schrijf mij maar vast op ja, ja, dat kan niet. Kan ook dat kan niet. Kan niet. Nee, nee, dat kan niet. <laughs> Hoe moet je dat in vredesnaam doen? <laughs> dus de enige optie is... Uh, zodra je het groene licht hebt... kom je hier gezellig weer zitten. Da, da, da, ja, en daar ja, gaan we gaan het. Kijk, en, en daar komt bij... Uh, uh, er komt een uh, artikel in de krant... Hè, waar het hele programma op staat. Dus ik zou het tegen iedereen willen zeggen... Uh, het artikel staat erin, straks. Hè, uh, volgende week, denk ik. Knip het uit. Hang het op. Ja. Dan... Schrijf op in je agenda welke data's of er uh, ge geblokt moeten worden. Dat is het dan. Ja. ja, ja. ja. Oké, okay, nou, we, we wensen u heel veel succes. Ook met de concerten ja. en natuurlijk uh, het allerbeste. Dat het uh, gewoon uh, in alle volledigheid door mag gaan. Ook voor de artiesten en ja. het publiek. Ja, dat helpen wij dus, uh, ook. Dus we gaan hem afronden. Helaas. En we praten graag nog een keer verder uh, in een volgende uitzending. Doen we. We gaan zo naar het tweede uur van Goedemorgen Zandwoord En we sluiten af met een... Uh, ja,